Het jongetje van goud en het jongetje van zilver. In het Wolkenrijk, waar de grote tovenaars wonen, leefde eens een geestenbezweerder. Hij heette Niame. en hij was de machtigste tovenaar van het rijk. Hij kon alles toveren wat hij wilde. Hoewel Niame veel plezier had in het werk op de boerderij waar hij woonde, gebeurde het toch wel eens dat hij zich eenzaam voelde. Daarom besloot hij op een dag dat hij zou gaan trouwen. Maar met wie? Hij liet de vier mooiste meisjes van het Wolkenrijk bij zich komen en aan ieder van hen stelde hij dezelfde vraag. Wat zou je voor me doen als je met me getrouwd was? Het eerste meisje kwam naar voren. Ze was heel erg mooi en ze heette Akoko. Ik zou de boerderij voor je schoon houden niame zei ze en je huishouden doen niame knikte en jij vroeg hij aan het tweede meisje wat zou jij voor me doen het meisje lachte een beetje verlegen ik zou voor je koken want dat kan ik erg goed zei ze zacht niame ging nu naar het derde meisje toe en stelde zijn vraag manden vol katoen zou ik voor je spinnen niame en elke dag zou ik water putten was het antwoord toen ging Niame naar het vierde meisje en hij vroeg, wat zou jij voor me doen als je mijn vrouw was? Het meisje keek hem ernstig aan en zei, ik zou je een kind schenken, een kind van zuiver goud. Niame was opgetogen over dat antwoord, een kind van goud, dat was nog eens iets bijzonders. Met dat meisje zou hij trouwen, dat stond vast. De tovenaar gaf onmiddellijk opdracht om alles voor het huwelijk in orde te maken, want hij wilde zo spoedig mogelijk bruiloft vieren, liefst nog dezelfde week. Iedereen in het Wolkenrijk was dolblij, want een bruiloft betekende feest. Alleen Akoko had het niet naar haar zin. Ze was verschrikkelijk jaloers op het meisje dat nu met Niame ging trouwen. Maar ze zorgde er wel voor dat niemand daar iets van merkte. Integendeel. Ze was zo vriendelijk en voorkomend voor het jonge paar, dat Niame haar vroeg om als gezelschapsdame voor zijn vrouw bij hen te komen wonen. De tijd verstreek. Het zou niet lang meer duren of de vrouw van Niame zou een kind ter wereld brengen. Alles werd voor de geboorte in orde gemaakt. Nu moest Niame in die tijd voor een poosje op reis. En zo gebeurde het dat hij niet thuis was toen de geboorte plaatsvond. Twee kinderen, schonk zijn jonge vrouw hem. Een jongetje van zilver en een jongetje van goud. Toen Akoko de pasgeboren kinderen zag, kwam er een boos plan in haar op. Ze pakte een mand, legde de jongetjes erin en liep ermee naar het bos. De mand verstopte ze in een holle boom. En in plaats van de kinderen legde ze twee monsterachtige padden in de wieg. Niame was woedend toen hij thuis kwam en de padden zag. Hij stuurde zijn vrouw weg naar de verste uithoek van zijn rijk en gaf zijn dienaren opdracht de afzichtelijke padden te doden. Intussen was er een jonge jager langs de holle boom gekomen waarin de boze Akoko de twee kleine kinderen in de mand had verstopt. De jager werd getroffen door een merkwaardig schitter dat uit het binnenste van de boom leek te komen. Nieuwsgierig liep hij wat dichter naar de boom toe. Hij kon zijn ogen bijna niet geloven. Waren dat werkelijk twee kinderen die in dat mandje lagen? Zag hij daar werkelijk een jongetje van zilver en een jongetje van goud? Wie zijn jullie? stotterde hij. En waar komen jullie vandaan? En de kinderen antwoordden. We zijn de zoons van de jamen. Wilt u ons alsjeblieft uit deze ellendige boom bevrijden? De jager tilde de mand op en liep ermee naar huis. En hoewel hij een arm man was zorgde hij voor de kinderen zo goed als hij kon. Het ontbrak hen werkelijk aan niets. Ze groeiden voorspoedig op en werden flink en sterk. Ze waren handig en deden allerlei karweitjes voor de jager. Als de jager geld nodig had, hoefde hij alleen maar even achter de twee kinderen aan te lopen en het goud en zilverpoeder op te vangen dat met elke stap die ze deden van hen afviel. Daarmee kon hij in de stad kopen wat hij wilde. Zo duurde het niet lang of de jager werd een rijk man die zijn armzalige hutje kon verruilen voor een prachtige boerderij met een groot stuk land eromheen. Op zekere dag kwam er een bezoeker op de boerderij van de jager. Hij was heel erg verbaasd toen hij de twee schitterende kinderen zag. Waar komen die vandaan? vroeg hij, want op al zijn verre reizen had hij nog nooit zulke bijzondere kinderen gezien. De jager had nooit tegen iemand gezegd dat de kinderen niet van hem zelf waren en dat hij ze gevonden had. Maar die keer vertelde hij de bezoeker alles. Maar dan moet je ze terugbrengen naar Niame, zei de bezoeker. De jager dacht na. Hij wist dat de bezoeker gelijk had. Maar de gedachte dat hij de kinderen zou moeten missen, deed pijn. Hij was zo aan hun gezelschap gewend geraakt, dat hij zich niet kon voorstellen dat hij zonder hen nog gelukkig kon zijn. Hij zuchtte. Je hebt gelijk, zei hij tegen de bezoeker. Ik zal ze brengen naar de plaats waar ze thuis horen, al doet me dat heel veel pijn. Maar ze zouden het me kwalijk nemen als ik hen van hun eigen vader zou weghouden. Toen riep hij de kinderen bij zich. Hij vertelde hun dat ze een lange reis gingen maken. Ze waren opgetogen. Maar hoe dichter de jager bij de boerderij van niame kwam, des te triester voelde hij zich worden. Het zou niet lang meer duren of hij zou afscheid moeten nemen van de kinderen van wie hij zoveel was gaan houden. De twee jongetjes merkten niet dat de jager veel stiller dan anders was. Er waren zoveel mooie en nieuwe dingen te zien onderweg. Ze sprongen en buitelden vrolijk voor de jager uit. Maar toen ze de boerderij van Niame bereikt hadden, riep de jager hem bij zich. Wachten jullie even hier, zei hij. Ik ga iemand roepen. De jager liep naar de omheining toe en riep... Niame! Niame! Vanuit de boerderij klonk de stem van de tovenaar. Wie roept mij? En de jager antwoordde... Ik ben het, de jager uit het grote woud. En ik wil je iets laten zien. Niame leek niet erg veel belangstelling te hebben. Wat is het dan wel dat je bij je hebt? Denk je dat ik mij erover zal verbazen? Ik ben toch de grootste en machtigste tovenaar van het land? riep hij nors. Maar de jager bleef aandringen. Kom toch naar buiten, Niame. Je zult er geen spijt van krijgen. En tegen het jongetje van zilver zei hij: Vlug, laat zien wat je allemaal kunt. Zodra Niame buiten de omheining van zijn boerderij was gekomen, begon het jongetje van zilver met zijn kunsten. Hij liep op zijn handen, draaide vliegensvlug rondjes op één been en maakte enorme sprongen in de lucht. Vol verbazing keek Niame toe. Maar dit is nog niet alles, Niame, zei de jager. Luister goed naar wat je te horen krijgt. Het jongetje van Goud was intussen dichterbij gekomen en op een wenk van de jager begon hij te zingen. Met zijn glasheldere kinderstem zong hij een merkwaardig lied. Het verhaal van zijn eigen afkomst. Hij zong over de belofte die zijn moeder aan Niame had gedaan. Hij zong over de afschuwelijke daad van Akoko, die hem en zijn broer in de holle boom had gezet. En hij zong over de goede jager, die in zijn armoede alles met hen had gedeeld. En hen had grootgebracht alsof ze zijn eigen kinderen waren. Niyama had tranen in zijn ogen gekregen toen het tot hem doordrong dat zijn eigen kinderen voor hem stonden. Wat was hij gelukkig. Hij sloot de kinderen in zijn armen en omhelsde hen hartelijk. De jager straalde. Nu hij zag hoe blij Niame was, vergat hij zijn eigen verdriet een beetje. Beladen met de geschenken die de tovenaar voor hem had laten aandragen, ging hij naar zijn boerderij terug. Maar waar is nu onze moeder? vroeg het jongetje van zilver. Ja, onze moeder, die hebben we nog niet gezien, viel het jongetje van goud hem bij. Niame boog zijn hoofd. We zullen haar dadelijk laten komen, zei hij. En hij gaf zijn dienaren opdracht om zijn vrouw, die nog steeds in haar eenzame hut woonde, te gaan halen. Zodra de vrouw van Niame terug was, werd ze door haar dienaressen gebaat, haar haren werden gekamd en ze werd in koninklijke kleren gestoken. En zo ontmoetten ze haar kinderen. Ze straalde als het zonlicht zelf. Met Akoko liep het niet zo goed af. Niame liet haar bij zich komen en sprak een toverspreuk uit... En toen veranderde Akoko in een domme, kakelende kip... die Niame van zijn erf afschopte. Van haar zullen we geen last meer hebben, zei hij tevreden... toen hij bij zijn vrouw en kinderen terugkwam. Het jongetje van zilver en het jongetje van goud... leidden een heel gelukkig leven. Ze hielpen hun vader en moeder op de boerderij... en als ze niets te doen hadden, gingen ze spelen in de rivier. Van het zilver en het goud, dat als poeder van hen afviel kwam wel eens wat op onze wereld terecht. Soms gebeurt het wel eens dat iemand wat van dat poeder vindt en dan wordt hij heel rijk.